Uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. In bijna de helft van de Amerikaanse staten neemt het aantal coronabesmettingen toe. Dat komt voor een deel doordat er steeds meer wordt getest. Maar deskundigen denken dat het ook komt door versoepelingen die zijn doorgevoerd. De aandelenkoers op Wall Street kregen mede hierdoor een dreun. De Dow Jones sloot met bijna 7% verlies. Het Rotterdamse verpleeghuis, waar in korte tijd 22 van de bijna 100 bewoners overleden aan corona, heeft zich aan de richtlijnen gehouden. Dat concludeert een extern onderzoeksbureau. In verpleeghuis De Levenhoek zijn vooral in de chaotische beginfase wel dingen verkeerd gegaan, schrijven de onderzoekers. Maar alles bij elkaar zijn alle maatregelen genomen die redelijkerwijs mochten worden verwacht. De NS mag ook na 2025 blijven rijden op de belangrijkste Nederlandse spoorlijnen. De overheid heeft de vervoersconcessie voor het zogenoemde hoofdrailnet vanaf 2025 verlengd. Staatssecretaris Van Veldhoven vindt dat de NS goed presteert, maar wel zijn best moet blijven doen om nog vaker op tijd te rijden en reizigers goed te informeren. Drie mannen zijn gisteravond laat in het noorden van Duitsland door een reddingshelikopter uit de motter gehaald. De mannen zaten in een boot die pech kreeg op de plek waar de elbe in de zee uitmondt. Ze wandelden over het wat om hulp te zoeken toen ze opeens tot aan hun borstkas in het slip zakten. Ze alarmeerden de hulpdiensten en een reddingshelikopter vond hen doordat de mannen de zaklamp op hun smartphone aandeden. De mannen zijn met een kabel omhoog getakeld en naar het vaste land gebracht. Een jongetje uit Helmond heeft gisteren een dode muis gevonden in een brood dat hij wilde gaan eten. Het dier zat versneden in het brood dat zijn moeder in de supermarkt had gekocht. Het kind vond dat de boterham stonk, waarna zijn moeder de stukjes muis ontdekte. Als goedmakertje heeft de supermarkt een taart en twee gratis broden aangeboden. Het weer vannacht op de meeste plaatsen droog. Minima rond 14 graden. Morgen in het noorden eerst bewolkt. Verder periode met zon en maxima van 25 tot 29 graden. Later kan in het zuidwesten een regen- of onweersbijvallen. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? is Zin in ZFM. Met nu de nacht. We'll oh, Let me leave get Get back off my boss. Get back no flea investing on Who let the dog Het was great at the very extent Hands on each other Couldn't stand to be far apart Closer the better Now we pick and fight And slamming doors. Van Zandvoort, Zandvoort. op 106.9 zou eigenlijk juist nu Arm om je heen en is het op straat. En boven is nooit zo beschaafd. En er is gewoon meer raar. Ik wil mijn moeder met een bril in de stem. Door wat er moest van de minister-president. Wat bedoelt? vind ik ben best een beetje eng. En ik denk aan... Alle zorg om gezondheid en banen. Televisie is nu alles zo beladen. Ik denk aan grootmoeders en vaders. Maar gek genoeg brengt het ons samen. Hey <tank>, Kiss. Na na none, na, na. Hey. hey, none, na na na, na. Na, na na. na Hey. Na na na na. Hey. na. na, na, na. <laughs> And still being still and still being still and still being still and still being still and still. I don't know.